Lamed Bet. En nu gaan we over naar Otiot, de letters Otiot van Rabbi Menounah Saba. Ja. We staan op de pagina Lamed Hey. Lamed Hey, dus... 35 In de op de rechterkolom 1, 2, begin derde alinea. Al dus de laatste alinea, al grote alinea. Al Als ik me het vergis. Wz, ja? Wz amro Iedereen ziet het? Wz. Ja? Dus de 35, pagina 35 en dan de derde kolom, dus onderaan rechter, rechter, sorry, rechterkolom en de derde alinea. Dus boven altijd tellen we als alinea, ja, boven in de solam alinea, nog een alinea en dan begint nog alinie, een alinea. 7 Nogmaals, wij gaan alleen maar Otje doen, wij gaan niet terug naar het begin van de zoger. wij gaan alleen maar Otje doen, ja? Lamed, Lamed he, bovenaan Lamed, he, hey, hey. oké okay. De pagina Lamed, he Maar we waren bij Lamed Waar waren Lamed. Ja. we Lamet? wel hebben? Hebben we dat niet gedaan? We hebben wel nee. gedaan, nee. Nee? Niet. Nee. nee? Niet helemaal, hoor. Waar, waar we staan we? Weeenden We zijn Weeenden zeg maar. hmm. uh? Hier? Ja, daar ongeveer. Hier? Nee. Oh ja, hier. Dat was ik. Hier? Waar is Waar is de Shot? Ja, daar staan we. Oké, okay, oké. Okay, sorry. Ja, ja, zeker. Ik dacht het wel. Ik dacht het verder hier. Oké, okay, zeg maar dat. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Nou. zeker Oh ja. Yeah? Oké, okay, nou. Uh, sorry, ik heb het. Ik heb het verkeerd gedaan, gezegd. Uh, we staan op de pagina Oké, okay, we staan op de pagina Lamed okay. Dalet. We gaan nogmaals we gaan we staan op de, in de zoger Iedereen heeft het? Probeer te concentreren, so niet te veel. We staan op de pagina Lamed Dalet. Dus uh, 34 Onderaan de laatste lijn. Dus dat was mijn fout, sorry. Dat was ik een beetje te flink. Ja? Yeah? Huh? De eerste kolom. rechterkolom, rechter kolom. Onderaan begint een nieuwe. Weet het. Ingesprongen. Begint een nieuwe nieuwe, Nieuwe alinie is, is het woord waarmee ingesprongen wordt. Yeah? Is het goed woord? Ingesprongen. In de regel een beetje zo verschoven. Oké. Okay. We gaan vanavond uh, onze les verlengen, per vanavond, dus, vanaf, dus niet tot negen uur, maar we gaan gewoon verder. En wie wil naar huis, die kan rustig om negen uur naar huis gaan. En dan kan je dat beluisteren dan wat we hebben vanavond gezegd, nog later nog extra beluisteren dan... Uh, uh, van de audio, de audio, de audio bestaan. Maar we willen, ik voel wel dat, uh, ik merk wel dat we veel meer aan kunnen. We hadden dat eerst ook onze les gehouden tot half tien in het verleden. herinnert u nog? Toen kwamen we tot negen uur. tot want ik voelde dat, dat wel dat geen kracht was om dat vol te volhouden. En nu voel ik dat het wel de kracht is. En we moeten steeds in de we hebben we niets anders te doen dan alleen maar inspanningen leveren en steeds toenemen. Toename van inspanningen. Dat Dus wij gaan dat doen vanavond. Gewoon verder. Wie wil, die gaat verder. Ik weet niet hoe, hoe, hoe ver. Misschien half tien. Misschien tien uur. Maar niet, niet te lang. Maar er zijn mensen die bijvoorbeeld in Amsterdam zitten. Die, die kunnen het wel verdragen. Maar die bijvoorbeeld, er zijn een paar mensen die, die vannacht, die vannacht ook bij, bij, bij, bij mij ook nachtlessen moeten komen ja. nou, misschien komen ze niet naar de nachtlessen dan gaan ze misschien thuis dat doen weet je, via de telefoonlijn of zo, of misschien niet aan dat moeten we zien, maar voor ons is zoger absoluut relevant wat we nu doen en laten we zoveel zo mogelijk halen daarvan van deze les zelfs als je niet geen kracht hebt meer op de vol te houden probeer dat vol te houden je zal zien dat de uithoudingsvermogen ten aanzien van het geestelijke zullen toenemen daar gaat het om alles draait om ons lichaam te laten voor ons werken en niet werken voor het lichaam. Heel. Dat wij de baas worden voor onze lichaam en niet dat. En dat moeten we ook steeds bewijzen aan, ja? niet voor onszelf, zelf jezelf natuurlijk bewijzen. Dat is jouw slaap wordt dan kort en net zoals een paarden, paarden, slaapje. Zo moet het langzamer worden. Ik ben ook slaapkoop, altijd slaapkoop geweest. En alleen in niets kon me helpen. Niets, ook geen geld verdienen, ook dat niet. Ik zei, nou, vergeet het maar. Voor mij slaap is veel belangrijker. <laughs> en dat alleen brengt de mens tot... een wakker maakt. Zo so, stap voor stap zal je dan zien dat dit absoluut niet nodig is voor jou. En daarom gaan we ook vanavond beginnen met het opvoeren. Opvoeren van... Uh, van het werk. Yeah. Heb je geen kracht? Probeer het gewoon te zitten, niets doen, en je zal dat ook ontvangen. Of ga naar huis als je dan bijvoorbeeld om negen uur moet je dan auto staat ofzo. Maar wij gaan gewoon verder. Misschien half tien, misschien tot tien uur. En langzaam zullen we zien, wie weet als we een paar, twee mensen zitten nog hier, Nee, twee. Twee bedoel ik. Mijn vrouw is nog iemand. Ja. Dan. Ja, anders Mijn vrouw is ook. Dan is het, dan is het erg gekunstig. gekunsteld. Als dus mijn, mijn vrouw tegenover me zit. Ook goed. Zelfs als niemand zit. Zou ik ja, ook. Als je weg gaat. Dan moeten wij ook weg. Gaan. Oh precies. Ja. <lacht> ja. ja dus zie je het, Ja. Wat is Oké afspraak. Dan ga je gewoon rustig gewoon. Ja. Dan, ja. Ja. Maar wie afspraak alleen met de schepper heeft, die blijft zitten. Ik weet het niet wat jullie zeggen. We hebben een afspraak met de schepper. Donderdag moeten we altijd zeggen: de afspraak alleen met de schepper. Niets anders. Sorry, mama. Sorry, mijn kinderen. Sorry, ik heb een afspraak met de schepper. Ik heb niet anders te doen. Oké. Dus wij staan op de pagina 34 onderaan. We één naar achter Ah, we hebben gezegd vorige keer dat er onderaan waren de vier letters, de laatste letters van het alfabet, is Kuf, Resh, Shin. Die dan behoren bij Malchut. Ja? De Malchut heeft alleen vier letters in, alphabet, in het alfabet. Omdat zij kan alleen vier onderste sferot van Zeeran bevatten. En niet meer. We en één daar, en Wasarot, Bezeranpien, Omeot, Beima. En hij zegt, en, en er valt hier niet om, een bezwaar, in te brengen. Want het is bekend, dat, de enkel, enkele getallen, dus van 1 tot 9, die zijn, in de noekwa. Ja? In de noekwa en tientallen zijn bij zeer en pin. En honderden is bij Ima, bij Bina. Dat we hebben we ook een beetje, een beetje geleerd. En hier hebben we anders gezegd. Ja? We, hebben gezegd we hebben gezegd, hier omgekeerd, dat Bina zijn enkelingen. Ja, enkelen. Dus alef tot, van 11 tot tet. Herinner je je alfabet? Van 11 tot tet dus enkele getallen van 1 tot negen dat is bina, herinnert u? en vanaf van jut tot zadi van de letter jut tot, tot zadi is van tien tot 90, dat is zeer bin, we hebben gezegd van de alfabet, ja? en van uh, kuf tot tav is honderden, ja? honderden, trouwens we spreken nu vanaf vanavond taf niet taf, maar taf toch beter. Kay? Taf is goed. Taf en niet taf. Kay. En nu zegt hij ons, maar wij weten ook dat er wordt gesproken van omgekeerde uh, dat mal goed is enkele, enkele, enkele getallen. Ja? En zeeranpien is tientallen en dina is honderden. En even kijken wat de, wat de bedoeling daarvan is. Wajnyanhu kitamid er ergevug ben haurot lekilim. Hij zegt, het gaat erom dat altijd bestaat een tegen, zeggen zeg dat, een omgekeerde afhankelijkheid, zeggen zeg je dat in de wiskunde, omgekeerde afhankelijkheid O, precies, omgekeerde evenredigheid tussen lichten en kilim altijd zo dus want in kilim komt eerst welke licht volgens het principe van twee cilinders van boven komt lichten, vijf lichten ja? van laag naar hoog en in de kilim begint te komen licht naar welke kilim een hogere klie ja, hogere tot lager dus het lagere klie, lager licht de laagste licht het laagste licht komt in de hoogste klie in het hoogste compartiment duidelijk? vijf lichten van boven komt het laagste licht komt in het hoogste compartiment van de klie en daarom is het omgekeerde afhankelijk dus het licht wel goed, laten we zeggen, komt in de klie van Ketter terecht ja of niet, en dan komt de tweede ontvangst, nog een, nog een licht komt erbij, dan gaat het weer naar de saken, saken, totdat alle vijf lichten ontvangen worden dan, alles staat op zijn plaats, oké okay? maar anders is het omgekeerde dus omgekeerde evenrediging of zoals ze het noemen dat hij ook zegt, ook hier ook laten we hem volgen, kitamid, jes erger voeg want altijd is er een omgekeerde, wat wij, wat wij noemen dat evenredigheid uh, of van tussen de lichten en kelim, andersom Shabakilim, uh, Nifan Chalionim Baim, Dat omdat in de Kelim wordt, wordt geacht dat de hogere de hogere compartimenten eerst komen. An, an, uh, uh, eerst komen, dus eerst licht komt in een hogere compartiment, ja? eerst begint altijd, klie begint, kijk als een klie begint zich te vormen ja van welke kli, van welk compartiment welk compartiment eerst begint zich vormen, corrigeren beginnen we welke compartiment klie, ketter, hoogma, binas, iran, maal. welke huh? nee, niet, niet schaam, maar zeg maar Keter, dus kijk, vijf kilim. Hebben, moeten we opbouwen, ja? Van licht naar zwaar, ja of niet? De makkelijkste kilim om op te bouwen is keter, ja of niet? Van kilim. Altijd moeten we weten waar we het over spreken. Spreken we over kilim of is er sprake over kilim? Of is er sprake van lichten? Duidelijk? Altijd hebben we dat in de gaten. Want dan is, dan kunnen we in zoger belangrijk dat we dat goed weten. Want dan verdwalen we niet. Als het gaat over kilim, dan weet ik, ah, eerst ketter, het meest lichte wordt gecorrigeerd, of licht komt eerst in de Keter, dan in Gochma, dan in Bina, dan in Zijlpik, en als laatste is Malgoed. ook bij de correcties van de hele schepping, als laatste komt de maalgoed aan de, aan de beurt. De meest zware kilim, ook bij ons, de meest zware kilim, komt als, als, als allerlaatste. Duidelijk? Daarom ook duurt deze periode van wat we nu beleven, dat die 2000 jaar van verbanning betekent verbanning van het van van heilige, omdat wij zo gezaakt zijn in onze kilim Het is allemaal goed, de ontwikkeling van de mensheid. En daarom in onze tijd is het correctie, komt al dichter bij de, bij de maalgoed. En de maalgoed wordt in verband gebracht met Messias. Messia, met Messias. Want alleen niemand kan... Wij zijn niet in staat om die mal goed te corrigeren. Wij corrigeren wat het kan. Maar echt mal goed te corrigeren... dat helemaal gelicht komt daarin... dat kan alleen van het licht van de Messias. Want wij hebben geen krachten dat wij... wij doen wat wij kunnen. Maar dat kunnen we nog niet. Maar wat wij kunnen... Wat wij, de correcties die wij wel doen... is... Afdoende, ook we maken ook direct, zuiveren we ook de klieven van, bouwen we ook de klieven van, mal goed, maar niet tot het einde. Dan komen we tot de, dus de laatste correcties, zijn de zwaarste correcties van de malchut, ja? ja. Van onderkant van Seraphine en, en maal En dat natuurlijk komt door speciale kracht aan het einde der tijden. Het einde der de, de tijden is een New al. Bede, de tijd voor de, de, de komst van de machine. En de kracht van de is zal al binnen. Alleen het werkt nu niet van boven totdat wij dat ontvangen, maar het zal binnen hier en wij moeten het alleen ontvangen. Het is veel, veel eenvoudiger wat geen enkele generatie tot nu toe had. Geen ei. wat wij nu wat aan ons gegeven is. De kans die aan ons gegeven is. Ik begrijp niet wat je zegt. Van boven, van boven. Vroeger, kijk. Het licht moest hier komen, ja. Van boven betekent wortels. Van hoge werelden. En wij we leven in een lagere wereld, ja. Dus, Bina is een hogere wereld. Kijk er gewoon, maar Bina. Hogere werelden, ja. Wij noemen dat. Absoluut. En. Uh, de mensheid was... Uh, nog niet aan toe de wensen waren van de mensen waren nog niet ontwikkeld, termate ontwikkeld dat men uh, dat men uh, aan toe was om die zware kelim zoals, zoals zeer en malgoed, te gaan corrigeren dat een behoefte was waarom? we hebben gezegd Eerst komt de correctie van Kether, Ja of niet? Van kilim. Altijd kijk waarover wij spreken. Spreken wij over kilim of spreken wij over lichten? Dat is principeel. Alles is opgebouwd in deze, in deze, wij, in deze wijsheid. Altijd weet, notieer voor jezelf, dat in alles wat je leert, is het gaat het over kilim of gaat het over lichten? Anders verdwaal je absoluut. Ja. Dus... Als wij spreken van mensen, dan spreken we van het correctie van de Kilim. Alles wat wij doen, alles wat wij aan ons fouten doen, is om onze Kilim te corrigeren. En niet denken aan lichten. Als ik mijn Kilim corrigeer, dan komt wel heus, het licht komt wel binnen. Okay. Ook in de hele mensheid was het ook zo, net zoals bij elke mens nu het geval is, bij elk individuele mens, was ook zo in de geschiedenis van de mens, of van de menselijke zielen eerst was het de tijd wanneer alleen maar keter moest gecorrigeerd worden, ja zoals in de tijd van Abraham bijvoorbeeld er waren lichtere zielen ja, natuurlijk hadden ze ook alle, alle krachten in zichzelf, ook keter, kog maar binnen zeer goed van Kelim, maar ze kwamen er nog niet aan toe uh, ze waren lichter Kelim, zoals Abraham bijvoorbeeld, alleen Keter, dus in de tijd laten we zeggen, in de, in de tijd van Abraham was alleen maar ketter gecorrigeerd van, van de hele mensheid laten we zeggen, alleen maar ketter oké okay. daarna kwam de tweede dan kwam de eerste tempel toen was het ook Gogma gecorrigeerd toen, ja. toen kwam de tweede tempel was ook bina gecorrigeerd No, ik bedoel, wat betekent gecorrigeerd? Natuurlijk is veel, veel in grote lijnen. Grote lijnen was niet gecorrigeerd, maar er kwam licht van boven, hier op aarde. Dat betekent dat dragers waren van die, van die krachten. Die brachten het licht, die, die dragers waren van het licht. Okay? Laten we zeggen zo. Abraham, die daar bijvoorbeeld, die, die was, die had. De, het licht nevers van algemene licht nevers, de, het laagste licht nevers hier aangetrokken. Duidelijk? Het laagste licht in zijn klien nevers. Dus, in, sorry, in zijn, het licht nevers, het laagste licht had je aangetrokken in zijn klien ketter. Duidelijk? Dat moet je goed kennen, weten welke kliek welke licht komt in welke is Eerst komt, laagste nefes komt in klieketter. Terecht. Ja of niet? Als twee cilinders komen in elkaar, cilinder van lichten, cilinder van uh, kinnen. Dus Abraham had klieketter, laten we zeggen, opgebouwd. Bracht het licht nevers, algemene licht nevers, in de klieketter. Van zichzelf en van hele mensen. Want als één mens bereikt zoiets, als een, een mens een ooit eh, krachten opbrengt waarbij hij de, het algemene licht dat bedoeld is voor de hele generatie naar, zich, naar, naar het aardse, naar beneden aantrekt dan blijft het altijd zitten, niets verdwijnt in het geestelijke duidelijk net als regen, als regen komt op aarde komt die, die niet terug nou, alles komt de aarde oké, okay, maar dat is misschien niet zo materiële vergelijking natuurlijk maar in het geestelijk is het zo één keer trekken we iets aan dan blijft het zitten kijk okay, wat we nu waar we nu over spreken, hoe we spreken is het een jaar geleden was al maar het onmogelijk het, het is al naar binnen gekomen, het leeft al dus daarna was het, ja duidelijk dus daarna, dat was, was dan de, Abraham dus bracht ketter, algemene ketter uh, in zijn algemene in de kliek ketter heeft hij gecorrigeerd van de hele mensheid door zichzelf te corrigeren één compartiment, corrigeren ook de hele wereld in die mate waarin jij dat corrigeert we zijn verbonden absoluut met elkaar en hij dus bracht het licht nergens naar beneden, duidelijk daarna kwam een periode verlossing van de eerste tempel in de eerste tempel, de schina kwam, de schina, kwam zich berusten in de tempel, en de tempel had de kracht van de kli, Chogma. Was dat eigenlijk een beetje? Ja. Volgende kli. Dus de, tempel verte, de eerste tempel vertegenwoordigde qua krachten ook de kli van Chogma, de tweede kli van boven naar beneden. Dat zijn vijf kli, algemene kli. Oké? Okay en qua krachten daar was ook tweede licht kwam binnen ja? dus welke licht was er? roog, dus in de eerste tempel was genoeg voor die zielen om tot volmaaktheid te komen om algemene roog te ontvangen, duidelijk? natuurlijk Abraham had alle vijf ontvangen ja, kettergogmabina alle vijf lichten heeft hij ontvangen, maar van het niveau van nevers ja? Dus alle, alle vijf lichten je ontvangen, maar van het niveau van nevers. Duidelijk? Volmaaktheid, maar alleen voor het op het niveau van nevers. Nou, in de eerste tempel, ja, was al de tweede klieg gecorrigeerd, ja? algemene klie, Cli van Gogma, van hele mensen. Dat is dat gelijk, gelijk aan de Schina. Dat is schina ook. Ook de schiena, ook in eerste geval. In het eerste geval ook Schina. Dus goddelijke aanwezigheid. Maar alleen. alleen op het alleen, op het niveau van ketter. Ja, of niet? Op het niveau van ketter. Schina, ook Abraham zag de schina alleen op het niveau van ketter. Van, uh, van het niveau van nefers. In klie van ketter. Okay? Dus het ontvangen van licht van nefers in, door, door Abraham laten we zeggen, of door de mensheid. Het ontvangen van, van licht van nefers in de klie ketter betekent uh, uh, schina godelijke aanwezigheid op het niveau van nervus van het eerst van het laagste licht, duidelijk? duidelijk? het ontvangen van licht nog een licht daarbij komt het licht ruah daarbij dus twee lichten die komen dan in kli ketter en kli Kogma, dus verschuift gaat naar beneden licht nefers komt in de klie en dan komt de plaats, maakt vrij voor, de licht, voor het licht, roer dat komt in de klie Dat is dan, dan wordt de, de, de schina, de goddelijke aanwezigheid, gaat zich berusten, zoals men dan zegt, op, op de klie, op de twee klim, op de, de klie en chogma. met lichten, nevers en roer, duidelijk. Anders, kijk nog even onze cursus daar uh, verder Ik wil niet herhalen nog een keer, allemaal daarom gaan we niet meer mensen aantrekken hier om nog verder ons bezighouden met dat soort dingen die. we gaan wel verder, dieper en dieper nou, bij de tweede tempel kwam, doch, kwam nog meer, kwamen nog meer kilim bij de mensheid uh, aan de orde dus men ging voelen meer diepere Kelim een klie van Neshama. Ja, de derde klie. Nog dieper de mensheid zakte naar beneden. En het is allemaal een geweldige ontwikkeling. Ja, natuurlijk voelde men wel meer zonde in zichzelf. Als waren. Voelde men zichzelf meer zondig. Zondig voelde men zichzelf. Waarom? Jij komt dieper in jezelf. En dan ontvang je natuurlijk, zie je daar dingen die waar de vorige generatie had nooit van gedacht, die dat die waren dicht, dicht, dicht bij de schepper. Begrijpt u dat? Abraham was dicht bij de schepper. Waarom? Hij ervoer alleen de klieketter oh, klie, klie in een licht nevers. Natuurlijk had hij al die lichte anderen ook gehad, want, maar alleen op het niveau van nevers. En natuurlijk daarom konden zij ook alle zin tot de uiteindelijke correctie zou komen. Hoe? Hoe? Ze konden ziel al die vijf lichten. Alleen op het niveau van Nefesh, omdat zijn eigen kelin waren nog niet uitgediept tot de kli maar goed. tijdelijk Deid? Nou, dat kwam de tweede tempel. En toen, waren, toen was niet genoeg meer alleen maar uh, de kli was niet genoeg. Ze kwamen dieper in hun, in hun innerlijk mensheid, hè? Qua ontwikkeling. En daarom was het niet genoeg. Daarom was het dus een okay, zonde natuurlijk. Ze voelden zich dat hij zich zondigde, etc. Maar omdat ze de kracht ook naar beneden zakte. De hele ontwikkeling is dat het licht, dat de mensheid, of de, de gaat ervaren het licht volledig in alle kilim in zichzelf. Dat vlees doordrongen wordt door geest, door kracht, door licht, door bevatting. Ja? En niet dat het vlees gaat op zichzelf leven. Welk leven heeft het vlees? Ja. Dus in de tweede, tweede tempel dus stond onder onder, ik, uh, onder vlag van, van de kli. Nog een kli kwam daarbij, ja? Dus zakte naar beneden, naar de kli, uh, bina, erg goed. En het de derde, derde licht kwam, de schepping binnen het de, de, de, de, de, de licht, nishama, de duidelijk. Dus, dus de welke schina was dan in het de derde tempel, of in de periode van de geestelijke periode van het de derde tempel. Ik spreek niet natuurlijk van het, van de, alleen maar dat van, van, het, van de tempel van, van Stein maar we spreken van de krachten die daar waren. dat was, de schina was de godelijke aanwezigheid was op het niveau van binak, van kilim en de shama van licht De tweede. de tweede tempel sorry, de tweede tempel de tweede, de derde de de de de de de tempel, nee de tweede, dus de eerste nee, de was, was Abraham Abraham was de eerste aan wie de schepper zich uh, onthulde ja, ja huh? Neffers, precies. Abraham was de eerste. En wie, natuurlijk waren ook voor hem mensen die, waren ook, die hij bij de schepper uh, voerde, enzovoort. Cetera, cetera. Maar Abraham was degene die alge, het algemene neffers kon aantrekken voor de hele mensheid. Ja? Niet, privé, niet in de, in, in gewoon een, een persoonlijke neffers wat nog niet de kracht had voor de hele mensheid. Maar hij had de neffers ontvangen. Het licht neffers dat behoorde tot. Algemene nefers van de hele schepping, duidelijk, van de hele mensheid. Dan in de eerste in de, tweede, in de, eerste, sorry, in de eerste tempel kwamen er nog eentje erbij. Dus ja, we hebben gezegd. Roach kwam daarbij in de kli, Ja, In de tweede tempel, de kracht van de tweede tempel was dat nog zakten naar beneden de mensen, ook de mens ervoer al zijn derde kli. Dus ne shama met het licht, met het licht van, met licht, sorry, met li de, de, de, de, de, de, de klieg van Bina, soms zeggen we dat door elkaar, de, de klieg van Bina, met het licht Neshama. Oké? En daarna, dat was na het, na het, na de vernietiging van de, de periode van de, van de tweede tempel. Dat was, was, was, dat was, wanneer was dat? 70 jaar, 70 jaar na vanaf deze jaartelling, ja en nog steeds zitten we in het vierde periode in de, so, nog steeds zitten we in de vierde correctie van de correctie van de vierde vierde kli 2000 jaar zitten we, hoe lang het duurt het zie je dat? terwijl tussen de, tweede, tussen de eerste en de tweede tempel was het maar 70 jaar nodig om nieuwe tempel, de tweede tempel opgebouwd te krijgen en wij zitten nu al 2000 jaar in uh, in de correctie van de vierde klie van ons, van de hele mensheid om het licht uh, Gaia te ontvangen alles wat wij kunnen ontvangen nu nog tot de Gmartikun onthoud dat alleen de eerste gedeel, het eerste gedeelte van Gaia dat is nog haalbaar voor ons dus is de bovenste stuk van Gaia dat heet drie eerste scherot van Gaia dat kunnen we nog van licht Gaia dus de, ja, de vierde, licht, vierde licht kunnen we nog drie halen en, en niet meer dus de helft laten we zeggen ja, maar binnen en maar zeer aan binnen Malgoed van Gaia dus de onderste twee niet en Malgoed ook niet dat die twee ja duidelijk dus de vierde, de vierde klik kunnen we als het ware alleen tot de helft nog corrigeren samen met in, tot, de zesde, tot, tot, tot de komst van de Messias maar verder hebben we die krachten aan niet, ons niet gegeven, de schepper heeft het niets gegeven dat is al voldoende, zullen we al door het corrigeren van een stukje van de vierde klik al voldoende correcties zijn uitgevoerd voor de mensheid om de kracht van de Messias te laten komen om do ook de, de, de, het onderste tweede gedeelte onderste gedeelte van de kli zeer aanpien van de hele mensheid, en de maalgoed te, te bestralen te, te, te net als röntgen stralen, of vrij het anderhoofd met de kanker doe je dat, hoe ik zeg het met bestralen bestralen worden de, de, de, de, de kwaad, de kwaal de kwaal wordt bestraald. Huh? Ja, okay. ja? Ja, met bestraling. oké okay. en dan wordt het ook dan de, klie, de vierde, het vierde klie, de vierde klie volledig, uh, dan komt het licht Gaia in de vierde klie van de hele mensheid en daarna vervolgens uh, en dat duurt dan nog 3000 correcties hebben we hebben gezegd, en dan komt het nog een klie, nog een licht van Gida en die ook gaat helemaal goed ook penetrerend van de hele mensheid en wanneer dat gebeurt, dan is, zal de dood ophouden te bestaan. Want dood, dood, is alleen het ontbreken van het van het licht. Duidelijk? Zo zeg je ook hier, duidelijk wat het, een beetje dat verhaal? Zo, altijd moeten we weten wat is dan, of sprake is van kli, of van kini, of van licht. Nou, hij vertelt ons hier zo, so, dat als het sprake is van kilim, dan enkelen enkelen zijn dan bina. Duidelijk? Zoals so het alfabet heeft 22 letters. We hebben geleerd. Van alle enkele enkelen cijfers van 1 tot 9 is bina. Duidelijk? Dan van 10 tot 90 tot is het 0, bina. En, eigenlijk, en van 100 tot 400, is het de laatste vier letters, dat is dan mal goed. Dat is wat killing betreft, eigenlijk. En als wij spreken van lichten, is het omgekeerd, Als we spreken van lichten, dan zeggen wij, mal goed heeft het licht van enkelingen enkelen. Hij zal zo ons vertellen. Zeeran pin van tientallen en bina van honderden. En nu gaan we kijken wat ik heb even introductie gegeven. En nu gaan we kijken wat hij ons, hoe hij ons dat zegt. Shebakiliim uh, nifhan, dat is de laatste regel onderaan van Lamedalet. Shebakiliim nifhan, dat in de kilim wordt het geacht bij hem dat de hogere kilim komen eerst, net zoals we hebben gezegd. Eerst komt de klie ook bij elke correctie die wij doen, ook eerst corrigeren we ketter. lichtere kilim. Ja of niet? Lichtere, lichtere betekent mindere wensen, lichtere wensen. Ja of niet? Eerst als we correcties doen, altijd corrigeren we wat? Lichtere wensen, ja of niet? Als we kracht hebben, dan kunnen we corrigeren al zwaardere wens. en daarom is het ook deze verbanning nu van de mensen, de mensheid van de schepper zo lang duurt omdat wij komen ja, wij komen nu, wij corrigeren nu de vierde klie zelfs als wij nog persoonlijk niet aan toe zijn in de mensheid zelf wordt de vierde klie gecorrigeerd wat betekent dat? betekent algemeen de kracht van de krachten van tot en met tot, tot, tot en met de bovenste gedeelte van de kli, zeer van de hele mensheid, zijn al binnen. Zijn al getrokken, naar beneden getrokken door de dragers daarvan, door de mensen. Duidelijk? Ari die brachten het licht, het uh, uh, uh, shimui ze brachten die lichten al hier op aarde, naar, naar het aardse. En niets verdwijnt in het geestelijke. Dus als wij ons tunen op het geestelijke, dan komen we die de, de hulp, de hulp als het ware van die andere zielen die al die hebben dat bereikt, gaat op ons hart, in ons binnen penetreren. Wie, wie, is, wie is, ons lichaam verzet zich tegen het indringen van geesten. Ja? Als wij ons transparant maken, ons lichamelijk, ons lichamelijke wensen betekenen, niet het vlees, maar het lichamelijke wensen, en alle andere wensen, dan zijn wij uh, ontvankelijk <coughs> voor al die krachten die al hier op aarde zijn, ja, die zijn hier al aangetrokken door andere rechtvaardigen, duidelijk, dan kunnen zij, zij schieten dan ons te hulp. Begrijpt u dat? Zij schieten dan ons te hulp, en dan komen ze gewoon penetreren in jou. En als je goed leeft, dan blijven ze in jou, geven ze jou kracht en redding. Als je slecht gaat doen, dan vertrekken ze van jou. Maar dat is, in het geestelijke kan niet meer. Wat wij leren met jullie is maar één richtingsverkeer. Daarom zeg ik altijd, wat ik gezegd. als je komt hier moet je goed weten dat straks stap voor stap zal je minder, minder in staat zijn om te zondigen. Je zal alle dingen doen, alle andere dingen, wat zeker wat noodzakelijk wat is hier op aarde. Maar je straks, stap voor stap zal je dat afleren van zondigen, licht zelf, jou veranderen duidelijk en dan kan je, word je ontvankelijk en dan kunnen we, het is uh, het geestelijke, het leren wat wij doen kent geen kent geen, geen terug de te weg terug, ja. absoluut ja. niet Maar bestaat de wet men gaat steeds verder in de, in het heil, in de heilige. men kan niet terugkeren naar, en, en terug naar, naar uh, dus het is, bestaat niet of je verder gaat of niet en Daarom soms iemand dan haakt ha af, is oké, okay. dan is het. Uh, maar terug, slechter gaan. Nooit kan het worden. Je kan nooit slechter worden dan wat je nu bent. Dat is de wet. Hoe kan het? Omdat jij hebt al duidelijk. Ja. Probeer het weer uit te kauwen. Het is niet uh, in het begin. Straks zullen we veel minder dat doen. Maar ik zonder ook daaraan. We gaan voor bij rood en hij zegt omgekeerde, het omgekeerde is met het lichten, met lichten, zegt hij. Bovenaan de linkerkolom, bovenaan de eerste regel. Na de komen. Shebahem, hatachtonim, baim, tchila. Kijk, in het lichten, zegt hij, is omgekeerd dan bij kilim. Dat bij lichten komt eerst, de, het laagste, laagste komen eerst. Ja? Net als never eerst, dan ruhoog komt, ja? De volgende licht komt naar beneden. Omgekeerd. Terwijl bij om, is eerst geketter, ja, duidelijk op hogere klim. En dan ga ik Dat is belangrijk, dat is kern van alles. Probeer daar iets ermee te spelen dat jij weet welke welke licht wie wat er binnenkomt. Boven je im sham, ella je ziet dood, de kilim. Kijk, hij zegt zo, op de manier dat als er, laten we zeggen, dat in de kilim zijn er alleen, zijn er alleen maar enkelingen, enkele getallen aanwezig. Zo mi me alef adjud, die zijn van alef tot tot, nee, tot negen, hè? hij zegt van alef tot tien. Maar niet, niet zonder niet, tien, niet in te begrepen. Als in de klien, zie je wat hij zegt? Kijk, als de klien is alleen zodanig dat de klien bevat alleen 9 letters. Van 11 tot 9. Ja? En niets anders. Dus betekent dat enkele, ja? enkele, enkele, enkele, enkele. Zeg ik dat? Enkelingen. Dus van 1 tot 10. Van 1 tot 9 alleen dat, dan een eensham, elabginat, rood. dan zit daar welke licht, alleen aspect malgoed van het licht. Ja of niet? Malgoed van lichten. Welk malgoed? Duidelijk van malgoed van lichten, malgoed van lichten is neffers. Duidelijk, dus duidelijk, want ook lichten kunnen we ook noemen naar vijf zirot. Keter, chokma, bina, zeerampen en malgoed goed, kijk, ik probeer het sneller te doen want ik weet het nu, ge, we weten geen haast nu, dan gaat het heel anders gaan we, gaan we een heel andere praten, anders niet haasten. We hebben we ja, tijd, alle tijd hebben we dus, kijk, wat is zegt ons net die, dat principe dat als er als er, als, er, als er als er alleen maar ketter van kilim is, ja we hebben gezegd, welk licht komt dan naar binnen Nee, het dat, dat laagste licht, ja het laagste licht. Nu, als we nu gaan dat, gaan dat weergeven. Met uh, kilim. Gaan we weer, weergeven. Door letters. Want de letters zijn kilim. Ja? En licht gaan we dat weergeven. Door vijf spherot, ja, Van ketter maar qua kwalichten. Wat, Wat hij ons vertelt. Dan is de kli. Uh, kli de ketter. Laten we zeggen. De eerste kli. Het eerste, eerste kli, hier gaat hij uit van drie kilien, ja, drie kili. We hebben drie klim, we hebben gezegd in ons uh, ja? Drie klim, we hebben alleen uh, dat in het, in het bovenste kli komt alleen de uh, bovenste kli vormt alleen van 11 tot tijd ja? van 11 tot tijd van kilim. Enkelingen van kilim. Van 11 tot dit. En welke licht komt daarin? Het laagste licht. Licht van. Licht maal goed. En dat heet. Nevers. Duidelijk. Dat is wat hij ons vertelt. Ja? Dus hij vertelt ons dat als er alleen maar. één klie is. Of één soort klie is van 1 tot 9. Dan komt alleen maar lagere klie, Alleen maar. Nevers. Duidelijk. Uh, we we inba gam hasa de kilim. En als wij krijgen nog, komen nog tientallen van kilim. Dat betekent het tweede, nog het volgende compartiment van de kilim. Dan komt nog een ander licht, roeg. Waar ja. gam oor de or Dan komt het licht van zeer En dat is roeg. We kunnen zeggen licht zeer Waarom niet? Maar de speciale naam daarvan is Roach. Duidelijk? We in, we in Nishlamot gam, ham, Maor de ham, ham, ham, en als er ham, uh, ham, de de um, um, de Kilim. De kilim de, de, van de kilim, de laatste vier kilim van uh, van koef. Karshat, kar, ik zeg weer gewoon Karshat, Kuvresh shin, shin Taf, zie je dat? Vet gedrukt. Dus dat is het derde compartiment. Baim hem hou rood, dan komen de lichten van Bina binnen, en die hebben dan en dan en dan. Ze hebben dat die lichten zijn dan honderden. Duidelijk? Dus hij zegt zo. Duidelijk? Dus is omgekeerde ding. Als we spreken van alleen van kilim, dan is het kilim, dan is het enkele kilim. Dat zijn van 11 tot tijd, En tientallen zeggen wij, dat is dan van 10 tot 90. En van 100 tot 400. Dus van koef tot taf, dat is dat is dan, hier zijn dat uh, honderden ja, als het als het over kilim gaat maar als het over licht gaat, is het omgekeerd over licht, dan is het dan is het um, enkele, dat is dan malgoed ja, en en als het uh, of malgoed of, of uh, nevers ja, en, en tientallen, dat is dan licht van Zeerampien, lichten nu spreken we over lichten tientallen, dan, dan is het lichten van Zeerampien of Roach en als het de derde licht komt, in het de derde kilim of de, de reeks van die kilim van, um, dan komt het licht licht de Shama Kom, speel thuis, thuis spelletjes doen daarmee, welke lichten daarin komen, ook niet eerst met, met zeg je dat, eerst met spierot, ja en lichten, spierot, spierot en lichten en dan uh, en dan met met uh, letters, en als je met letters speelt met letters oefent, dan alleen maar drie keer lim waarom, met drie keer lim alleen met drie, omdat als er sprake is van letters, betekent dat dit al. dat dit al. betreft al de wereld van het s'iluut. en onder. En vanaf de wereld van het s'iluut. en onder. spreken we alleen maar van drie kilim. Duidelijk? De van malchut, zeer en bijna drie kilim. Waarom? Als het Simtsum. is. symptom is het beperking van het licht. En we hebben gezegd. dat. Uh, de kli. ja? We hebben gezegd dat het licht pin, of laten we zeggen het tweede gedeelte van het licht van Gaia en het licht van Yichida niet komen in de kilim van de schepselen. Dus betekent dat ook kilim van ons, onze kilim, uh, onze twee kilim zeranpien. Uh, Noteer eens bij jezelf. Zeyrampin en malgoed die vallen buiten, die, als het ware, die vallen er buiten. Die komen worden gecorrigeerd pas na de komst van de Messias. Ja? Dus onze kelim hebben duidelijk. Dus we hebben dan bina van algemene vijf kelim zijn corrigeerbaar duidelijk. Want eerst het lichtere ketter corrigeren we van kelim. Gogma uh, van Kilim corrigeren we en Bina van Kilim. Ja, van die vijf algemene Kilim. Speel daarmee, want dat is, als je dat goed snapt, een keer, dan zal de rest veel eenvoudiger zijn. zijn. Als je dat niet do, doorheen moet, je je ermee dat je het goed doorhebt. Ja, duidelijk. En speel daarmee dat je het begrijpt hoe dat, dus die drie Kilim, ja. En de kilim van onder de parsa wat wij noemen dat, ja, zeer aanpinnen maal van al die 5 kilim, als we 5 kilim, die worden niet, niet actief ge gecorrigeerd. We corrigeren wat, wat we kunnen. Door, ze, door de krachten omhoog te brengen en dan weer naar beneden te laten zakken. Wat kan? We corrigeren wel, natuurlijk corrigeren Funke, We, ja. we brengen de vonken daarboven. boven maar wat, wat er overal zal resteren, ja, de resterende vonkjes. Uh, wij doen het wel 6000 jaar correcties, ook van Serapien en mal goed van Kelim. maar alleen wat wij kunnen, maar alles wat zal resteren, laten we zeggen, restanten, sedimenten, wat niet meer te kraken zou vallen, niet meer, niet meer naar boven zou... geen kracht meer zou zijn bij ons... om die vonken naar boven te trekken... boven de parsa dus naar het licht... naar, naar die onze kilim die wij kunnen naar, naar binnen halen... dat gecorrigeerd zal worden... na de komst van de dat is niet onze Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij moeten corrigeren wat hier op aarde aan ons is gegeven te corrigeren. Duidelijk? Dat is wat hij ons vertelt alleen, niets anders. Maar probeer het echt goed onder knieën te krijgen. Duidelijk, ja. Welke licht binnenkomt, en welke ook met de letters, welke, welke die letters, naar welke knie binnenkomt. En dan zal alles op zijn, op, zijn, op zijn pootjes komen te staan. Welken, na het puntje, het vierde regel van onderen van de bovenste linie van de kolom, linker kolom van de pagina Lamed Dalet welke nifhanot hebben we uit Van daar zegt hij dat honderden die honderden, getallen honderden die, die horen webinar qua licht. ja qua kilim is het enkele ja, waarom is het van elf tot tijd, maar qua lichten is het honderden, want de, als de derde komt, het licht bijna kilim binnen. Waar en tientallen van lichten horen bij de of lichten van licht van Roar. Waar je goed en enkelingen. B van lichten bij malgoed goed of, of eh, nevers. Ja, we kunnen zeggen of licht malgoed goed of we kunnen zeggen nevers. Ja, licht malgoed goed zeggen we dat, dat is hetzelfde en tegelijkertijd iets extra. Als we zeggen licht malgoed goed dan zeggen we alleen de, de, de kracht van, van die vijf sfeer rood van, de, van, de, van lichten. Als we, als we zeggen nevers geven we je nog iets een bepaalde extra aanduiding uh, van het licht. Wat, wat voor licht is dat? Maar het is precies hetzelfde. Licht maar goed en licht net is hetzelfde. Alleen van andere, bij het, bij het beschouwen van andere processen. Andere kanten andere kant van bepaalde verschijnselen, geestelijke verschijnselen. Amnam, twee regels van onderen. Amnam naam Kilim, ha Kilim, echter zegt hij nog een keer, echter van de, van, van de kant van Kilim, Levadan, alleen van Kilim, van de kant van de Kilim zelf, alleen van de kant van de Kilim, hoe we vroeg, is het omgekeerd? We hebben gezegd, gedood, bij dat enkelingen zijn bij Ima, bij moeder, Ima is ook bijna. Hij zegt soms Bina, soms Ima. Voor ons moeten het ook identieke dingen zijn. Maar hij geeft het iets daarbij. Ima zegt hij: Moeder. Bina, moeder. Al dat soort dingen, gewoon kijken wat het betekent. Was er bij zeer En de tientallen zijn bij zeer Pien. Umiot umiot we En honderden bij Kelim zijn bij nukwa zoals we hebben gezien in het in de tiental in de getallen van alfabet. Duidelijk? Oké, okay, een beetje het is niet moeilijk. Het is moeilijker om dat te vertellen. Ja? Het is moeilijker om dat te, ver te vertellen dan om te dan om te om de, hoe zeg ik dat, dan om te Misschien ga ik het nog een beetje optekenen of zo. Nodig of Probeer het. Nee. Het is probeer het. Probeer het ook. Probeer het nog een keer zelf. En als het nog niet gaat. Dan probeer het eraan te werken. En toch voor de duidelijkheid is het nodig. Proberen we het eerst. En zo gezegd. Alef. Kijk. Alef. B. We hebben twee, we hebben nu geen haast. Dat is heel goed. We kunnen gewoon doorwerken. Alef, Bed, Gimme, probeer het zo te optekenen. Dalet, hei, Wav, ja? Wav, of zo? ja? Allebeginnen, gimmen, gimme, dalen, heen, val, zijden, heel goed dat jullie mij helpen, zijn het, het, het, het, het, het, het, het, het, het, het, niet ja. het, het, het, Hey, hoe samen? Hei, ja? Vav Zijn, Het Het Jut, Jut, oké? Okay. Dan, Kaf, Ka dan, Lamet, Mem, Nun hu? A-en. A-en. Dan P. Sadi. Ja? Koen. Heb je het goed getekend? Nee, nee niet goed. Nee, andersom moet het zijn. Ja, ja, goed. Zo moet het zijn. Oké. Okay. P dan? Sadi. Sadi. Koop. Sadi. En dan? Kuf, Koef. Reis. Reis seen in in zelf, oké? Okay. Dat zijn kijk dat is dan dat zijn ja? dat zijn kelim, oké okay. kelim uh, in letters uitgedrukt in letters, ja? dan zeggen we zo kilim altijd kijken kilim of. of lichten dan hebben we gezegd tot en met tet is dat Zeg dat bina Het goed of niet nee bina is rood dan van jude Maak so we het zo. Dan hadden we het ook met met rode letters kunnen dat optekenen. Ja, het is nu een beetje. Hier moeten we mee voorstellen. Eer en dan. Oké. Zo mooi, maar het <coughs> be is. Oké, dus, ja, dat is een beetje beter. Dus van Alef van de letter Alef tot en met de letter Ted, hebben wij de letters van Bina. Ja of niet? Uh -huh. Die valt er niet bij is niet goed. Oké. Rode, ja, rode, rode, rode, rode, rode, Dus toten met toten met de letter rode, rode, rode, van Bina. rode, rode, rode, is rode, is 2, is rode, Kim 3 is is 4. He is rode, rode, rode, rode, rode, goed, dat is belangrijk. Waf is 6 Zijn het zeven, het is 7 Get is 8 En dat is 9 Zijn we dat? Enkelen? Enkele? Enkelingen Enkelingen Enkelingen, getallen ja? ge Getallen Het is, is het woord Bijvoorbeeld een degelijke studie Wat we gaan doen, daarom Elk, elk element moeten we goed uit pauze? Heel goed. We gaan pauze houden. En ik ga, en ik ga tekenen.